Ik open de rechtszitting. Alle dieren die klachten hebben, kunnen zich in een rij voor mijn zetel opstellen. Het was de leeuw, de koning der dieren, die deze woorden sprak. Omdat hij zo rechtvaardig regeerde, noemden de dieren hem koning Nobel. Elk jaar hield hij rechtspraak in het grote bos, ver hier vandaan. Bijna alle dieren woonden de rechtzitting bij, alleen Rijntje de Vos, die kwam nooit. Niet zo dringen, niet zo dringen, ieder krijgt zijn beurt. Handje de voorste. Hier ben ik majesteit. Ga jij maar achter in de rij staan, dat is leerzaam voor je. Bovendien hou ik niet van je gekakel. Wie, wie, wie, wie oh, wat moois! En bruint je de beel? Je bent ik al, majesteit. Jij bent zo sterk als een beer. Haast zo sterk als ik, koning Leeuw. Te veel eer, majesteit. Ik ben sterk, ik zal dat niet ontkennen. Maar zo sterk als u is er niemand, majesteit. Mm. Pop, pop, pop. In elk geval, je hebt genoeg kracht om de dieren netjes in een rij te zetten. Doe dat maar eens voor me, wil je? Ik hou van een beetje orde. Allemaal in de rij. Izegrim de Wolf was de eerste die aan de beurt kwam. Uh, majesteit, uh, Reinder de Vos heeft van mij een sappige worst gestolen. Weet jij zeker dat jij die worst niet eerst van iemand anders hebt gestolen? Debrigte... Nee, majesteit, de kater wel lust weliswaar graag worst. En uh, ook uw hond heeft wel eens een worst in de provisiekast. Maar, maar, maar, maar dit was toch echt mijn worst? Dan heb jij hem zeker bij de mensen uit de kast gehaald. Ik, ik, ik had die worst gevonden, majesteit. Uh, zoals u weet maak ik veel wandeltochten. Uh, op een van die tochten uh, trof ik die worst aan op mijn pad. Ja, in de kast van de boer zeker. In elk geval, dieren onder elkaar mogen niet stelen. Diefstal van voedsel is een ernstig vergrijp. Ik zal Rijntje daarvoor straffen. De volgende klachten. Klaartje, de kip was nu aan de beurt. Oh, majesteit, Rijntje de vos, als ik er nog aan denk. Vertel het maar rustig, Klaartje heeft mijn kinderen met slimme listen opgestookt, met vuur te spelen, majesteit. Maar dat is verschrikkelijk. Het beste pak van mijn man, Haantje de Voorste, is in vlammen opgegaan. En dat mooie verenpak. Ja, majesteit. Gelukkig had mijn man nog een pak van voor de rij. Misschien had Rijntje trek in de grootste Oh je hoog, het is een grin. Het is meer dan erg. Rijntje moet een strenge straf hebben. Alle dieren hadden klachten over Rijntje de Vos, die met zijn slimme listen bijna iedereen voor de gek had gehouden. Koning Leeuw besloot dat Rijntje voor hem moest verschijnen. Maar Rijn de Vos was wel zo wijs geweest niet te laten zien op de rechtzitting. Rentje is niet aanwezig, majesteit. Hij durf niet te Alleen als er wat te schranzen valt, is die schavuit er het eerste bij. Ik wil dat hij voor mijn troon verschijnt. Bruin de Beer, ja. jij bent de sterkste na mij. Ga hem halen. Zoals u beveelt, majesteit, zo gebeurt het. Boop, boop, boop, boop, boop, boop. Reintje Beer moest een lange weg afleggen. Want Reintje de Vos woonde niet naast de deur van het kasteel van koning Nobel. Zo slim was hij wel. Ik loop al een hele tijd. Ik krijg honger. Misschien krijg ik wel wat van Reintje. Ah, hier is het huis van Reintje. Wat een hoog. Is even aankloppen. En wie klopt daar wel aan de deur van mijn nederige woning? Ik ben het, Bruin de Beer. Ik kom je een boodschap brengen van koning Nobel, de leeuw. Je stoort me in mijn middagslaapje... na nou, het kostelijke maal dat ik heb genoten. Zeker een sappige worst? Ho, ho. Nee, appeltaart met honing. Hey, honing? Oh, dat lust ik ook zo graag. Heb je niet wat honing over voor me? Ik heb honger als een beer. Je bent oh. ook een beer, Bruintje. Nou, misschien weet ik nog wel wat honing voor je. Maar uh, waar kom jij eigenlijk voor? Uh, uh, Koning Nobel wens dat je voor zijn troon verschijnt. Mm, hij wil je straffen voor al die streken die je hebt uitgehaald. Ik ben me van geen kwaad bewust. Uh, uh, uh. Maar ja... Als de koning wil dat ik kom, dan zal ik dat zeker doen. Jojo. Ja, ja. Ik ga met jou mee. Jojo. Ja, ja. Maar uh, jij wilt toch zeker eerst wel wat honing, niet? Mm, mijn maag knoort. Oh, oh, oh, eerst wat honing. Waar is die honing? Nou, nou zeg, ik ik heb het niet voor het opscheppen. Maar uh, in de kelder van de kosten staan nog potten vol. Ja, maar uh, dat is stelen. Ach, die man heeft genoeg. Hij neemt die kostelijke honing toch maar uit de bijenkorf. De man zal het niet merken als jij een paar likjes neemt. Oh nee, nou, nou, dan, dan ga ik eerst, eerst maar een paar hapjes halen. Wat Rijntje de Vos niet vertelde, was dat de koster een val had uitgezet nadat Rijntje er honing had gestolen. Bruintje Beer dacht niet meer aan de boodschap van koning Nobels, maar alleen aan honing. Zo'n trek had hij, dat hij regelrecht in de val liep. Koster hoorde het lawaai dat Bruintje weer maakte... en snelde toe met een stok. Daar, lieve Hou op, hou hou op. ik ben je er flink van langs, Oh, Daar, Au, help, genade. Door zijn begeerigheid en onvoorzichtigheid... kreeg Bruintje de straf die Rijn de Vos eigenlijk had verdiend. Overdekt met builen en schrammen kwam hij bij koning Nobel terug... Die hem nog eens flink de les las. Rijntje de vos ontliep zijn straf. Bruintje beer kreeg de klappen. Zo gaat dat. En uh, toch is honing lekker. Mm -hmm.